Gert Kluk met het NOS Journaal. In Frankrijk heeft een vriend van de doodgeschoten Nahel zich gemeld. Hij heeft van dichtbij gezien hoe de 17-jarige jongen van Algerijnse afkomst werd doodgeschoten. Zijn verklaring op video wijkt af van wat de politie heeft gezegd. De ooggetuige zat met Nahel in een auto die door de politie aan de kant was gezet. Een agent zou hebben gezegd zet de motor af of ik schiet. Daarna is Nahel, die achter het stuur zat, geslagen... waardoor zijn voet van de rem schoot en de auto ging rijden. Zijn medepassagier spreekt tegen dat Nahel er vandoor wilde gaan. Probleemwolven in Duitsland moeten vaker kunnen worden afgeschoten. Dat zegt de Duitse minister van Milieu Steffi Lemke. Volgens haar is een goed beheer noodzakelijk om de maatschappelijke steun voor bescherming van de wolf niet te verliezen. Net als in Nederland neemt de wolvenpopulatie in Duitsland toe, waardoor vee gevaar loopt. De wolf is in de Europese Unie een beschermde diersoort. En voor het afschieten gelden daarom strenge voorwaarden. Verspreid door het land wordt de wettelijke afschaffing van de slavernij herdacht, vandaag 160 jaar geleden. In het Oosterpark in Amsterdam houdt de koning vanmiddag een toespraak. Niet duidelijk is of hij de woorden van premier Rutte zal herhalen. Die bood in december namens de Nederlandse staat excuses aan voor het slavernijverleden. Nazaten van tot slaaf gemaakt te hopen dat ook de koning excuses maakt. Het slavernijmonument, dat gisteren op de boulevard van Vlissingen werd geplaatst, is vannacht beklad. Er staan rechtsextremistische en racistische leuzen op. Het monument werd zonder toestemming geplaatst. De gemeenteraad van Vlissingen stemde onlangs... tegen het oprichten van een slavernijmonument... maar de voorstanders legden zich daar niet bij neer. Initiatiefnemer is voormalig gemeenteraadslid Angelique Duindam. Zij heeft geschokt gereageerd op de bekladding van het monument. Het weer en op veel plaatsen regen. In de loop van de middag wordt het in het westen droog. Verder oostwaarts kan er nog wat regen of motregen vallen. Het wordt niet warmer dan een graad of twintig.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 Wie was van Louis dames met weet je nogal oud, je hebt met 1928. Onderweg zometeen Elsje de Wijn, ook het orkest zonder naam. Maar eerst die Maria Cerverde, roep naar Meri, geboren in Leiden... 5 augustus 1919 en over, overleden in Hoorn in Limburg op 23 oktober 1998, was de Nederlandse zangeres. En ze vertolkte onder haar artiestenaam zangeres zonder naam decennia lang het Nederlandse levenslied. Hetgeen haar de bijnaam koningin van het levenslied opleverde. En tot een groot succes en borden. ach vaderlief, toen drink niet meer, dat was 1959... De blinde soldaat 1962, Mexico, uitgebracht in 1969 en opnieuw opgenomen in 1986. En u hoort hem nu, die hit uit 1962. Hier is de zangeres zonder naam De blinde soldaat. Ze zag hem na jaren van de rug op het grote station.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 Zandvoort. De volgende artiest is Eduard Christiani, beter bekend onder zijn artiestenaam Eddie Christiani. 2016 was een Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En Christiane was tot 2010 nog actief als zanger, al uh, trad hij sinds 2008 niet meer op in zalen. Christiane staat in het Nederlandstalige levensdie traditie, maar naast uh, Bandy en Willie Derby erbij waren ook verschillende soorten Amerikaanse amortementmuziek van invloed op deze stijl van hem. In 1939 waren zij de eerste Nederlander en mogelijk de eerste Europese artiest elektrische gitaar een Epiphone model Electric uh, Model M bespeelde. En zijn gitaarzaamte uh, werd bepalend voor het geluid van het orkest Frans Wouters, met onder andere John de Mol op accordion en Theo van Brinkel op viool. En in 1941 nam hij als eerste Nederlandse gitarist een elektrische gitaarzolen op in ons gebouw in Hilversum. De windmill was een door hem zelf geschreven instrumentaal nummer. Maar ik heb een andere plaat voor u. Maria van Baha, u hoort nu Eddie Christiani, hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort.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 Toppen gloeien, Joeghai die, Joeghai daar zie je in de Alpen dalen. Joeghai die, Joeghai daar, onze zijn samen de balen. Joeghai die, heidaar. Jodelet als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit. Jodelet die, als de Alpenroos weer bloeit. De open rozen bloeien, juich hij, -hij En de late vlinders stoeien juich hij, -die, -hij -da. Dan komt Amor heel vermeten mee toe, In het hart van Hans en Gretel, juich hij die, Een sneller groeien. Jochaidie, Jochaida, en zo zijn dan na een jaartje. Jochaidie, Jochaida, Hans en Gretel al een paardje. Jochaidie, hij da.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 Een dupie is een besie, een kwartje is een heitje, een gulden is een piek en een riksdaalder heet een knaak. Een tientje is een joetje, vijfentwintig piek en gintje. maar hoe heet nou een lap van honderd gulden? Raak, poen, poen, poen, poen, Deen De zegt geld, ander money, maar wij zeggen poen, poen, poen, poen, poen. poen.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 Ja, dat was Willem Parel, beter bekend als Wim Sonneveld natuurlijk met de Poen, Poen, Poen. Eén van mijn favoriete nummers wat, uh, wat uh, Wim Sonneveld heeft uh, gemaakt en geschreven. En daarvoor hoorde u Jantje Hendricks en Ria met Als de Alpenroos Bloeien.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 stemgeluid en zijn duidelijke dictie was zijn geschikte zanger op primitieve media als de grammofoonplaat en de radio. En ik heb u nu voor u een opname 1936 Augustus laat met Breng eens een zonnetje. Het leven dat is geen pretje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzetje, je? Maak er van wat je kan. Als je geluk wil zoeken, maak aan een zijden draad. Leistert dan arm en Breng brengt een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien. moet je het goed? Zik te zien, doet je het dan goed, vervul zo nu. Bro!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 Was trompetter in het leger van de Prins. Hij marcheerde van den Helden.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 We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 Zomerzon met uh, Van de Makkers moet ik zeggen. En dan voorhoor u Rob de Nijs met Jan Klaassen, de trompetter. En de volgende artiest is een veelgedraaide artiest in dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Het is Antoon Roepnaam Tom Manders, geboren in Den Haag.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 Een je van onder een kastelein, een kastelein, pardels. Eerst betalen, eerst betalen, zee de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Zij ja pakken, zij ja pakken, zee de toverhebs. Zij ja pakken, zij ja pakken, zee de toverhebs. Kom maar binnen, kom maar binnen, zee de wafelvrouw. Kom maar binnen, kom maar binnen, zee de wafelvrouw. In de karak in de karak, zee de dominee. In de karak in de karak, zee de Een een dominee. Ba rondas en baronas, Parakas. En de zwieten, en de switches zijn de baroness. En de zwieten in de switches zijn de baroness. Eers betalen, eerst betalen zij de kastelein. lijst. betalen, eerst betalen zij de kastelein. Zij je bakken, zij je bakken, zijn de toverheks. Zij je pakken, zij zijn je pakken zijn het overhext. Zijn je pakken, zijn je pakken zijn het overhex. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de bavel vrouw. in de dominee, in de dominee. dominee, dominee. U hoort de muziek van Wim Zonneveld. Straks horen u er eentje. van en nu horen u Katootje... Rony Max van Praag met Als de Deur Zacht Open Gaat. En de volgende formatie is het Orkest Zonder Naam. Dat is een radioorkest van de KRO. Kort voor en in de vroege jaren 50... ...door en onder leiding van Gerde Roos. En het eerste optreden vond plaats in november. Dat was 1946. Een oproep aan een, uh, om een naam te verzinnen leverde duizenden reacties. Maar uiteindelijk werd het orkest zonder naam als officiële benaming gekozen. En eerder in 1932 had Roos al dance- en showband De Rascals opgericht. En in 1948 richtte hij een boerenkapel De Bietenbouwers op. En dat deed hij allemaal voor de KRO. Ook was hij de samenstelling van de eerste hitparade in Nederland... ...namelijk de KRO Hitparade. En het orkest zonder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 Weer naar huis, als je verandert van gedachten. Kom weer naar huis, het zal vergoed vergeten zijn.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 So no feel fine your heart. gescholten man en vrouw met kom, lieve kleine meid. En daarvoor alweer een stukje van uh, de artiest Eddie Christiani met Kom Weer Naar Huis. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u een stukje gemist hebt, of u het nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 uur dit programma aanhoudt. En natuurlijk iedere zondag tussen 9 en 10 een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog eventjes draai voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud-wollandstaande muziek. En ik wens u zo met een heel veel plezier met CFM Jazz. En ik laat u achter met Jenny Roda, Wim Pop met dagagentje. Ik wens u nog een fijne zondag en ik zeg tot ziens!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 een zoen, ik hou van uniform en ik ben dol op jouw pensioen, pensioen.